Zes uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tunesische premier Ghanouchi zegt dat hij geen kandidaat is voor de verkiezingen en daarna uit de politiek stapt. Ghanouchi, die ook premier was in het regime van de verdreven president Ben Ali, ben Ali leidt de overgangsregering die de nieuwe verkiezingen voorbereidt. Een datum is nog niet bekend. Gisteren is in Tunesië weer gedemonstreerd omdat de overgangsregering volgens de betogers te veel bewindslieden telt uit het oude regime.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 De inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoeken hoe vaak het voorkomt dat gehandicapten worden vastgebonden. Instellingen in de gehandicaptenzorg hoeven daar nu niet altijd melding van te maken. Afgelopen week ontstond ophef over de situatie van de 18-jarige Brandon, die al drie jaar lang dagelijks wordt vastgebonden. De inspectie wil dat zulke gevallen voortaan altijd worden gemeld. De Rode Vaart in Brabant, die naar het Hollands Diep loopt, is weer open voor de scheepvaart. Het kanaal was afgesloten sinds de brand bij Chemiepak bij Moerdijk. Er waren zware metalen in het water terechtgekomen. Rijkswaterstaat heeft het kanaal uitgebaggerd. De talentenjacht The Voice of Holland is gewonnen door Ben Saunders. Tweede werd Pearl Jozefson. De show van RTL was de afgelopen maanden een groot succes met gemiddeld bijna 3 miljoen kijkers. De 57 kandidaten werden gecoacht door zangers als Nick en Simon en Van Velzen. Als winnaar mag de 27-jarige Ben Sanders onder meer een album opnemen. Het weer? Hier en daar valt wat regen in het oosten, kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. In de ochtend kan het in het zuiden nog wat regenen. In de middag is het droog, bij maxima rond 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De dappere doorzetter op deze vierde zaterdag... is healingtherapeut, actrice en coach Monique Rozier. 23 maart 1963, dat was de dag waarop Monique Rozier het levenslicht zag. Deze talentvolle tante werd op haar vijftiende ontdekt als model... en brak op haar zeventiende door als pin in, zeg A. Bijna niemand wist het, maar Monique worstelde destijds met een eetverslaving... Die ze pas of al acht jaar later overwon. Ze bundelde haar ervaringen in het boek Monster Co en startte haar eigen praktijk, waar oh. ze door middel Monster Co staat hier. Monster en mo natuurlijk. <tie> Waar ze door middel van therapie graag, dat je fijn ook dat je meteen alert bent... betekent in ieder geval dat je wakker bent. In dus de praktijk um, gaat ze door middel van therapie, healing en coaching... met haar cliënten aan de slag en helpt hen hun eigen monsters te verslaan... en een nieuwe start te maken. Het nachtvluchtenteam kijkt ernaar uit om samen met haar... ten strijde te trekken. Welkom Monique Rozier. Ja, ja. ja tuurlijk, monster en moe. Het ligt <kijkt> hier ook voor me. En het staat er ook met grote letters op. Um, ik, wist, ik was even benieuwd naar hoe laat de wekker ging... en of je inderdaad fris en fruitig je bed uitsprong. <lacht> Hij ging om kwart over vier. En uh, ik was al drie keer wakker geweest die nacht. Het was ook heel verwarrend. En mijn dochter kwam om kwart voor één of zo thuis. Dus, dus ik dacht ook, nou, wat een rare nacht. Ik had net zo goed gewoon op kunnen blijven. En lekker met een wijntje en uh, al die cd'tjes die ik heb proberen uit te zoeken. Gewoon door te rijden. Maar uh, fris, ja. Fris, geloof ik wel. Ja, je klinkt heel wakker. Ja. En je bent alert. Ja, en ik dacht ook van om vijf uur in die auto van... Het is ook een heel helder moment. Die monniken gaan ook niet voor niks om vijf uur uh, lekker zitten, toch? Aan de slag, ja. Zou het, zou het een, een ritme kunnen zijn wat je vaker uh, aan de dag zou willen leggen? Je bedoelt dat ik de discipline op ga brengen... om elke ochtend uh, nog um, vijf uur met mijn klankschalen... eindelijk mediterend te starten? Nee, dat gaat hem niet worden, Nora. Echt niet. Uh? Nee, ook wel geprobeerd. Ik heb vroeger... Hoe uh, uh, oud was ik toen? Ja, iets van achttien of zo wel in de TM uh, beland. De Transcendente Meditatie. En toen heb ik het wel geprobeerd, elke ochtend heel vroeg. En dan... Maar ik viel ook altijd in slaap en zo. Nee, ik ben uiteindelijk van al dit soort disciplines helemaal teruggekomen. Door de verlossende woorden van uh, Krishnamurti... die ooit uh, ergens één regeltje had opgeschreven. En uh, daar stond, hij die mediteert, mediteert niet. En toen dacht ik, dat is het. Je kan je helemaal suf mediteren... en uh, eindeloos gedisciplineerd hopen het licht te zien... en uh, het mooiste eruit te halen. Maar daarentegen denk ik wel dat het heel belangrijk is... dat ik het allemaal wel heb gedaan, heb ervaren. En, want ik denk wel dat je dat meeneemt in je leven. En dat als je het nodig hebt, dat het er wel is. Dus dat je het meer integreert in, in je leven. En het woord discipline komt binnen drie zinnen al twee keer langs. Ja. Ligt daar dan ook op de een of andere manier het, het, het, het terughoudende... Of, of, of het leermoment om te zeggen dat zo moet het niet voelen? Mm. Ik denk dat het afhankelijk is van hoe je in elkaar zit. Want bij mij wordt er, als er discipline gevraagd wordt in een, uh, iets wat ik wil... wat ik graag zelf wil, dan gaat het juist heel erg goed. Als het iets is wat ik niet wil, waar ik weerstand voel... dan breekt het me juist op. Dus dan wordt het juist een soort van tegengestelde kracht. En ik denk dat, uh, dat er heel veel mensen zijn... en gelukkig maar zijn we allemaal verschillend... die op discipline heel goed kunnen... Uh, um, Leven, zeg maar. Die, die daar misschien zelfs wel helemaal op leunen. Zonder discipline zijn ze niks, als je dat allemaal achter elkaar niet netjes hebt gedaan. En ik word daar zelfs heel opstandig van. Dus ik uh... maar goed, het ligt er maar aan. Gelukkig uh, heb ik mijn eigen weg gevonden daarin. Dus ik kan, ik ben wel op tijd bijvoorbeeld. Ja, dat ja, is voor het heel programma. Mee. Ja. ja, maar er zijn ook mensen die, dus nooit, weet je, die het allemaal net niet halen... of die er nergens een, een vorm kunnen vinden... en eigenlijk de moed hebben opgegeven... omdat ze elke keer in conflict komen met discipline. En sommige mensen kunnen dat heel goed aan. Die vinden dat heel prettig, discipline. Een vorm vinden klinkt ook eigenlijk wat vriendelijker dan, dan het woord discipline... waar mensen soms de haren al van overeind gaan staan. Nee, omdat discipline vaak opgelegd is. Of door ja. jezelf, maar toch zeker door een ander. En ik denk ook de problemen die op dit moment in de wereld uh, verschijnen... Ik zie, het echt als, nou, ik zie het zelfs als een beschavingscrisis ongeveer, wat er nu gebeurt... Dat, dat wat, wat bedoel je precies nou, dat, wat er nu gebeurt? Nou, wat er nu gebeurt is een soort van overdaad en verwarring. Ik bedoel, ja, als het, het boek waar, heb ik niet voor niks geschreven, dat heb ik geschreven omdat eetverslaving een soort van epidemische vormen aan begint te nemen. He, in de breedste zin van het woord. Van uh, meisjes van 12 uh, die een uh, eindeloos ondergewicht hebben, van weet ik veel, 20 of 30 kilo. Tot mensen die. Ongelooflijk obesitas hebben, maar ook kindjes met, met uh, overetenproblemen. Uh, het is gewoon een heel groot probleem aan het worden. En dat hebben we niet alleen met eten, dat hebben we met uh, kopen, dat hebben we met uh, uh, uh, seks, game. Uh, maar ook al in het klein. Dat we alles moeten hebben. Dat je overal geweest moet zijn. Dat je alle landen gezien moet hebben. Dat, dat je, dat alles is veel. Alles is veel. Informatie is veel. En veel meer dan het ooit geweest is. Hè, via internet en welke andere vormen dan ook allemaal. Zenders op televisie, dat is er niet meer één of twee of drie. Dat zijn er gewoon zomaar duizend. En is dat puur samen te vatten in... wat zijn we toch eigenlijk een verwende generatie? Nou, dat vind ik eigenlijk... Uh, nee, als verwend... Ja, dat weet ik niet of het verwend is. Het is gewoon waar de ontwikkeling ons toe geleid heeft. Het is niet... Verwend is een, vind ik meer een beetje een... Uh, uh, alsof het dom zou zijn, maar dat is het niet. Het is gewoon een ontwikkeling die eigenlijk heel intelligent is natuurlijk. Als, we, als je ziet wat er in de laatste 50 jaar gebeurd is... en dan heb ik niet alleen of anticonceptie of uh, überhaupt dat we zijn gaan vliegen... Alles is, er is zoveel ontwikkeling geweest in de laatste eeuw... dat is, dat is zo'n versnelling ten opzichte van de jaren daarvoor in de technologie. Het is bijna niet bij te houden. Dus het is, het is ook niet zo gek, denk ik, dat we ook een beetje in de war raken... want er is gewoon heel veel. Zijn we dan wellicht in, in uh, laten we zeggen, de vermeerdering van het aanbod... en de ontwikkeling van de technologieën... en alles wat dat met zich meegebracht heeft... niet onderwezen in hoe keuzes te maken in dat grote aanbod? Alles hebben we, alles kunnen we. En dat, dat, dat ervaar ik dan als een beetje verwend en een te groot aanbod. Maar keuzes maken lijken we niet geleerd te hebben. Is, is dat misschien wat er dan aan de grondslag ligt? Dat mensen verward raken? Ja, of misschien is het juist wel precies andersom... dat we ontzettend hebben geleerd om keuzes te maken. Ik denk, uh, uh, wij vrouwen, onze generaties... onze generaties zijn eigenlijk de eerste echte generatie... die gewoon geëmancipeerd werkt... zonder dat je met je tuinbroek op de barricade... of he, waar het gewoon is dat je een uh, onderdeel bent van de maatschappij... voor, onze, voor mijn dochter of onze kinderen zal dat eigenlijk alweer veel logischer zijn daarvoor. Mijn moeder werkte ge uh, gewoon en toen ze zwanger werd ging ze stoppen. Dus ik weet het, ik denk dat we juist hebben geleerd om heel goed te kiezen... en heel veel uh, te willen kiezen ook. Maar dat is ook tegelijkertijd het probleem in, in, in, in die overvloed. Want dat kunnen we dus vaak ja, niet in een overvloed. kies je de blubber, maar heb je dan wel wat je wilt. Dus heb je, uiteindelijk kan je heel veel krijgen wat je hebt gekozen... maar is dat ook het geluk van het hebben? En, maar dat zou bijna betekenen dat je in de keuzes die je maakt, nog niet voldoende jezelf kent om wel overwogen te zijn in die keuze. Um, weet ik niet. Ik denk nou ja, het, het, het bezit van de zaak is het einde van het verlangen. Hè? We kennen hem natuurlijk. Ik denk dat het altijd wel zo blijft. Als jij niet meer geniet van de, de, de rit ernaartoe, als dat niet het leven is, maar de, het, het bezitten het willen hebben, het, het nog meer kennis willen hebben... of nog meer spullen willen hebben... of nog meer uh, fijne gevoelens willen hebben... of nog meer lekkere eten willen hebben... of wat dan ook maar... Dan, dat, dat loopt mis. Dat gaat ergens... Uh, ergens uh, is die, komt die verzadiging niet meer... en dan verzanden we in een, uh, in een uh, grote modderpoel met z'n allen. Dat denk ik. En dan zakken we naar beneden? Wanneer we die nou ja, uitkijken. al etend, televisie kijkend, gamend... Uh, is het wel verwarrend, denk ik, om nog te weten wat je nog wilt. En ja. dat, is, dat is waar ik eigenlijk mijn werk van heb gemaakt. Ik kijk de hele dag niets anders in mijn kamertje... met een roze bank met veel kussentjes. Nou, wat willen we ook alweer? Weet je, wat was ook alweer waar we de weg zijn kwijtgeraakt? En, um, en hoe kan je dat dan bereiken? Monique Rozier op Radio 1 bij nachtvluchten, 11 elf minuten over zes. Waar zijn we de weg kwijtgeraakt? We gaan het ook hebben over waar jij de weg bent kwijtgeraakt. Ja. ja. ja. Maar eerst gaan we een beetje verder terug in de tijd. Want okay. dat vind ik namelijk ook wel leuk. Je zei het net al. Um, mijn moeder werkte... En toen werd ze zwanger en toen stopte ze met werken. Uh, dus we gaan ook even naar, naar dat moment van, van uh, de kleine Monique... en in wat voor gezin je geboren en opgegroeid bent. Jij kwam dus inderdaad ter wereld op 23 maart 1963. Ja. En wij gaan altijd in het uh, Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek naar een fragment precies uitgezonden op die verjaardag... En uh, ja, dat hebben we helaas niet kunnen vinden. Wellicht het was heel is, koud, dat weet ik wel. Ja, moeder. 1963, <laughs> dat is ook het jaar waarin die, ja. uh, de, de tocht der tochten gereden ja. werd. Hè? Dus die uh, de uh, Elfstedentocht die zo beroemd en berucht is geworden. Maar je weet dat het heeft je moeder verteld, was koud. Maar om dan toch maar een beetje bij het onderwerp te blijven... ben ik gegaan naar 1976. Uh, een aflevering van... Uh, permanent wave, ofwel de nacht van de vrouw. En zelfs toen al ging het uitgebreid over de lijn en het uiterlijk en dergelijke. Dus we gaan even terug naar dat moment. De introductie is van Harmke Pijpers en later horen wij actrice Kitty Courbois... over het commentaar wat op haar uiterlijk geleverd werd. En het leek mij toch wel een uh, mooie overeenkomst, ook met jouw beroepsuitoefening. Dus we gaan even terug naar uh, 1976. Eindelijk weer eens iets gezelligs op de radio. Geen gezeur over top 10, 20, 30, 40, met of zonder stip. Tip, LP's, jingles en al die rotzooi. We moeten er niks van hebben. Het wordt echt gezellig, heus waar. Het uiterlijk van de vrouw. We laten u horen wat vrouwen mooi en lelijk aan zichzelf vinden. En waarom ze dat vinden. Wie voelt zich lekker in zijn eigen vel en wie niet. En hoe komt dat dan? Ik ben overigens arme Pijpers, 1,67 meter lang. Donkerblond, blauwe ogen, 52 kilo. En met mijn tieten en mijn kont ben ik redelijk tevreden. En bovendien ziet u er toch niks van. Als u het niet kan laten, mag u bellen. Maar we houden ons strikt aan het onderwerp van deze avond. Ik vind het hele kloterige, want dat vind ik wel een belangrijk probleem in dit hele, hele gesprek. Is. Het is heel erg aan mode onderhevig. Mager en dik. En uh, het hangt heel erg af van andere mensen. Wat andere mensen van je zeggen. Ja, dat geloof ik juist niet. Nou heb ik toevallig een beroep waar ik dat absoluut kan bevestigen dat het wel zo is. Actrice dus. Actrice dus, ja. begrijp je. Ja. Uh, ik ben altijd een heel vet kind geweest. Ik heb een tante, die heb ik bij de <lacht> graven dus van mijn moeder een jaar geleden heb ik dat gezien. Of twee jaar geleden. Die lijkt sprekend op mij, is zo dik. Mijn hele familie is echt zo dik. Gezellige mensen, jongen, Goed. <lacht> ik kwam op de toneelschool, moest onmiddellijk afvallen. Ik werd op dieet gezet en ik uh, knalde erin met een rol en ik was... Iets van 20 kilo of zo afgevallen. Wat me in mijn hele leven nog niet was overkomen. Goed. Daarna ben ik dikker geworden. Uh, alle mensen om me heen. Nu nog steeds. Die vinden het nog steeds jammer. Dat ik dikker ben geworden. En dan doe ik echt zo tegen al die mensen. Voor wie moet ik nou afvallen of mager blijven? En dat is namelijk het hele grote probleem. En dat maakt het allemaal zo moeilijk. Kitty Corwa in 1976 en dat gebaar wat ze gemaakt heeft, Monique Rosier, dat kunnen wij ons wel voorstellen, denk ik. Hè? Ja, dat was toen wel heel modern, denk ik. Ja, gewoon de, de middelvinger omhoog. Ik denk het wel? Ja, ja. je uh, zei de... meteen iets over het fragment, hè? Nou ja, dat ik ken haar. Uh, ik heb haar wel, uh, wel een paar keer ontmoet. Omdat Hans Cornelissen, uh, uh, mijn tegenspelers zegt... A, zij woonde bij elkaar, boven elkaar, in Amsterdam. En, uh, ja, en ik ken haar ook alleen maar als een Bourgondier, Dus iemand die ook altijd volgens mij uh, of uh, ja, uh, veel van het leven genoot... of altijd streng aan het dieet was. Toch ook toen al, volgens mij, uh, om het nog steeds uh, te proberen te beteugelen. Maar goed. En het had ze gelijk leuk. dat je als actrice meer in de gaten wordt gehouden, inderdaad... wat je uiterlijk betreft? Ik denk het wel, hoor. Nou ja, je bent er op zijn minst bewust ervan, want er wordt naar je gekeken. Dus... Iedereen kijkt naar jou en daar zit wel. Ik weet wel dat ik dat ook wel erg vond in mijn gezin. Dat mijn ouders daar ook wel iets van vonden altijd. Zo van, uh, ja, weet je, die zijn toch echt heel dik. Het is toch, dat is gewoon niet, dat is alsof het niet beschaafd was. Of niet prettig was, of niet uh, sportief was. Hoe zagen jouw ouders er zelf wel uit? Een, nou ja, zeer uh, uh, normaal uh, en sportief en gezond. En, uh, en geen, totaal geen overgewicht en nooit op dieet. Ik ken het helemaal niet van huis uit. Op wie lijk je? Op je vader of op je moeder? Niet zozeer uiterlijk ja, dan wel? ik denk op alle twee ja. en, uh, de serieuze kant en uh, de menselijke kant meer mijn vader. De wereldverbeteraar meer mijn vader. Ben je dat de... ook echt een wereldverbeteraar? Ja, je wil de wereld liefdevoller ja, ik, ik maken. Ik ben wel serieus. Ja. Had je dat als kind al? Ja. <laughs> ja, alleen vond ik dat heel moeilijk. Want ik, ik dacht dat ik daardoor anders was dan anderen. Ja, ik... Jij omschrijft jezelf ergens in je boek als een beschadigd schoolkind. Heel erg. Ja, maar hoe heel erg is ook weer niet helemaal waar. Maar wel, uh, ik hoorde in, in ieder geval zeker niet bij het groepje. Bij de, de meiden die het allemaal wel hadden. En die, uh, daar hing ik altijd een beetje zo tegenaan. Dus dat was niet echt. En ik hoorde ook niet echt bij de echte, de, aller, uh, uh, de echte outcast. Dat was het ook weer niet. Maar het was zo niks. Ik had, ik had eigenlijk gewoon heel weinig contact. En ik had heel sterk een binnenwereld. Ik, ik zei gisteren. Uh, toen ik nachts niet kon slapen, volgens mij is mijn hoofd niet uh, uh, uh, een snelweg... maar gewoon acht banen of zo. Ik kan ook acht dingen naast elkaar blijven denken. Alsof er verschillende spoelen doorgaan. En als kind voelde ik dat ook al. Dat ik dus van alles voelde en dacht... terwijl uh, de rest van de wereld nam ik nog wel op, maar niet echt. Dus ik, ik miste ook dingen. Ik kon me niet goed concentreren. Ik miste dingen op school, weet je, was er net niet bij. Of miste net de crux van de, van de mop. Of, waardoor ik gewoon toch... Uh, ja, gevoelig meisje. Een en een denker. Ja, een denkertje, ja. Maar ook heel vrolijk hoor, nee lief. En verder wel gewoon kind. En alles kwam keihard binnen ook. Had ik het idee dat ik dat ergens uit ja. kon destilleren. Ja, niet, niet echt gefilterd. Dus echt overal met open ogen en open mond. Mijn moeder die, die zei laatst ook nog wel dat ze dat zij altijd echt bang was. Als ik het heb over mijn kindjes. En uh, ik herken dat natuurlijk ook wel. Dat je toch zo bang bent dat het kapot gaat. Zij zegt, met jou... Jij was zo kwetsbaar. Ik dacht, het gaat, echt, het gaat hier en daar kapot. Dat kan niet anders. Daar maakt iemand misbruik van. Dat is te open. Ik had een boek van Baron Katie uit, ik uitgeleend aan haar. Daar kreeg ik een klein briefje in terug en daar stond op. Uh, uh, zie je wel, zij zegt het ook. Uh, te open kan niet. Dan word je gekwetst. En toen dacht ik, nee. nee Wat is er zo, een mis mee. Mijn moeder heeft niet gelijk. En Baron Katie ook niet. Nee, want, want ik ja. snap best wel dat je niet op zoek bent, inderdaad, naar gekwetst worden. Maar het is. Het, is, het zijn wel de momenten waarop je heel erg met jezelf in connectie staat... En, en van daaruit weer verder borduurt. Nou ja, absoluut. We hebben het net al eventjes in de, in de voorronde gehad over slechte mannen. Dat ik denk van, nou, slechte mannen in je leven... dat is helemaal geen, niet iets waar je van af moet. Dat is net zo goed als uh, alle andere dingen die je meemaakt. Dat zijn, is jouw vorming. Jij hebt dat kennelijk nodig om daar iets uit te leren. Net zolang totdat jij het snapt. Nee, ik denk dat het, dat, het, dat mijn probleem ook is geweest. Dat ik wel als kind en als puber dacht dat ik iets anders moest zijn dan ik was. En ik denk dat we dat in die tijd zeker nog niet leerden. Zowel niet thuis als op school. Dat je toch eigenlijk wel iets moest... Uh, uh, nou ja, dat je moest voldoen aan een bepaalde norm. Eigenlijk wel het liefst gewoon gewoon moest zijn. Dus dat, dat idee van... Wees maar gewoon, kwam niet alleen maar vanuit de omgeving... maar ook vanuit het gezin waar je in opgegroeid bent. Ja, heel vanuit erg. Vallen was hing ja. je niet buiten. En, dat, uh, en misschien ook wel echt de mensen die je echt kan vertrouwen. Dat zijn de mensen die dicht om je heen staan. Dat zijn wij, het gezin. En eigenlijk daarbuiten moet je uh, nou ja, eigenlijk altijd op je hoede zijn. Want hoe, hoe mensen je dat... kunnen, kunnen je beschadigen. Maar het was natuurlijk uiteindelijk angst. En ik denk dat angst eigenlijk altijd de boosdoener is daarin. Hoe heb je dat wantrouwen, wat je dan eigenlijk met de paplepel krijgt ingegoten? Hoe heb je dat kunnen afbreken? Nou, dat, ik, ik was gewoon anders. Dus ik, ik, ik kon dat niet afbreken. Ik moest dat gewoon zijn. Dus ik heb het eigenlijk al meer ontwikkeld. En me daar in het begin heel erg tegen verzet. En al meer verzet. Ik denk dat ik uit het gouden lijstje ben geklapt op mijn dertiende. Ook met veel kabaal. 1976. Ja. Toen we dit fragment ja. net hoorden met... Uh... Onomkeerbaar. Gewoon, uh, ik weet het wel. Ik weet wel dat het klopt. Dat was op je dertiende. Is, is dat een aanwijsbaar moment ook? Dat je gewoon letterlijk hebt ervaren... Pat, nu knalt het uit elkaar. En... Ik... Ja, ik weet niet of dat een moment is geweest. Dat weet ik, dat kan ik niet zeggen. Ja, maar, maar je weet wel maar... heel duidelijk dat het op je dertiende gebeurd ja. is. Ja. ja. Omdat ik eigenlijk ook... En dat is misschien ook wel waar ik op mijn vader lijk... Um, redelijk volwassen was voor mijn leeftijd. En dat was zo fijn toen ik vijftien uh, was. En ik kwam in, zeg maar, in, in de filmwereld en in, in Amsterdam terecht... Dat, toen dat was voor mij een soort van thuiskom... dacht ik, hé, dan kan ik eigenlijk nou eens gewoon gesprekken voeren... Uh, zoals ik gesprekken wil voeren en zoals ik denk dat het leven uh, in elkaar zit. En dat vond ik heel fijn. En daarvoor kon ik dat niet goed vinden op school. En is, is dan ook jouw relatie met jouw vader wezenlijk anders... dan de relatie met je moeder? Nou, ik denk dat je altijd een verschillende relatie hebt met allebei ja, natuurlijk. Ja, maar wezenlijk anders. Um... Dus, dus dat je op een hele andere manier de dingen met elkaar deelt... Nou, vrouwen praten natuurlijk altijd veel meer. <laughs> ik weet zeker dat ze luistert nu. Dus vrouwen kleppen. Ik heb wel, ben altijd wel heel open geweest, altijd alles verteld. En. Uh, en uh, uh, mijn vader, met mijn vader, denk ik dat ik minder woorden nodig heb. Wij kunnen naar elkaar kijken en dan snappen we het toch wel. Maar wij hebben heel veel conflict gehad. Wij waren het niet eens over heel veel dingen. Dus we hebben ongelooflijk veel verbaal uh, gestormd met z'n tweeën. Ik moest het altijd wetenschappelijk kunnen weerleggen. En dat kon ik dan niet. En dat of onderbouwen? Onderbouwen, ja. Het moest eindeloos... Uh, ging dat tegen elkaar in. En uiteindelijk uh, ja, had hij gewoon gelijk. Vond hij, vond hij zelf? Ja. ja. En als ik dan toch nog een keer eroverheen kwam... dan was het altijd heel fel van... Uh, ja, ja, je moet toch natuurlijk weer het laatste woord hebben. Nou, en dan ging hij nog een keer. En dan, dan moest ik er nog weer tegen. Ja. Maar in essentie maar je leert, leert dat al heel veel op. Ja, maar je leert je daar ook heel, heel goed in verbaal ontwikkelen en, en nadenken en alle hoeken en gaat. Ik, ik geloof, en dat denk ik denk dat we het allebei wel snappen nu als je zo 47, 48 bent, dan kom je daar wel achter dat alles wat er gebeurd is, je gewoon gevormd heeft. Dus ik denk dat het heel goed is dat je en ruzie hebt gemaakt en hebt gehuild en allerlei dingen hebt gedaan in je leven waarvan je dacht: van, oeps, misschien is het niet helemaal oké okay dat je dit doet. Het heeft me allemaal gevormd. Toch nog even terug naar ja. uh, het moment uh, 15 jaar. Je komt uh, in de filmwereld terecht. Je werd op je vijftiende ontdekt als model. En op je zeventiende speelde je de rol van Pien in Zeggens A. Wat was het moment dat je bij jezelf ontdekte... ja, dat is allemaal leuk. En je, eindelijk kon je goede gesprekken voeren. En was het een gevoel van thuiskomen? Maar toch ging het mis. Ja, heel erg Omdat mis. Omdat je bij jezelf die, die, die, die, die, die lichamelijke en, en, en geestelijke monsters ontdekte. Ja, ik was gewoon heel onzeker en gevoelig. En ik wilde... Nou ja, dat wou ik eigenlijk al eerder net een beetje op inhaken. Is dat, dat iemand die verslaafd is... is dus iemand die eigenlijk heel... of raakt, is iemand die heel gevoelig en heel slim is. Dus niet iemand die juist... Uh, zo slap is dat hij maar aan de drugs of uh, in een verslaving komt. En dat vind ik ook heel moeilijk om uh, in, in dat eten te zien. Het wordt altijd als slap gezien. Ook in mijn gezin werd dat wel als, als slap gezien. Als, uh, dat overkomt je niet. Dan Neem je het gewoon... dan nog kwalijk nu met terugwerkende krachten? Oh van, goh, nee. Waren jullie er anders mee omgegaan? Dan had ik het misschien uh, wat. wat uh, nee, dat was niet mijn gezin. Dat was ik. ik. Ik was zo. Ik was heel gevoelig. Dus ik ben daar. Ik ben genoog... dat is, de eetverslaving is van mij, niet van mijn ouders. Nee, maar de, de manier van reageren vanuit de ouders, daarin zou je. Zij... Wanneer dat opbouwend zou zijn geweest? Of wanneer dat nee, wanneer... naar andere mensen. Dat ze minder kritisch waren geweest over dik zijn, de andere mensen. Nee, ze hebben niet in de gaten gehad, over... denk ik ook, hè? Dat je nee, helemaal, helemaal, helemaal niet. Gewoon... En ik was natuurlijk ook al vroeg uit huis. Dus wat betreft, dat betreft hebben ze het uh, meest intense uh, stuk ook gemist. En dan woon ik veel in Amerika. Maar uh, nee, ze hebben geen idee gehad ook. Maar als kind begon het al heel. Op mijn veertien of zo ging ik zelf al knoeien met ala la Montagnac. Met alleen uh, groente eten en alleen vlees. En als ik dan, weet je wel. Dus dat, het, het begon eigenlijk al eerder. Weet je nog wat jouw drijfveer is geweest om daar op die manier mee te beginnen? Nou ja, ik heb het beschreven in mijn boek. Ik, wist echt gewoon, ik zat op de rand van het zwembad en ik zag dat ik bovenbenen kreeg. En dat vond ik helemaal niks. Ik dacht, wat raar. Dan krijg ik van die rare, dat vind ik helemaal niks. Dus ik dacht, ik word misschien wat dik. Dus ik Fysieke gewoon... ontwikkeling van een kind ja. is natuurlijk heel duidelijk. Dus je ziet ook in, in de eetverslaving dus ook dat het ook met 14 jaar uh, vaak ontstaat. Dus dat verandering van dat lijf, dat vond ik eigenlijk onaantrekkelijk. Dat, dat wil ik helemaal niet. Dus ik dacht, nou, dan moet ik we wel zorgen dat ik niet dik word. En daar ben ik op mijn eigen houtje mee begonnen. En Wanneer nou, dus... had jij je eerste vriendje? Zo'n vriendje uh, dat dan zegt... Op mijn dertiende. Je bent prachtig, je bent uh, supermooi. En... Op mijn dertiende. Ja, oh, <laughs> wie was dat? Oh. Dat is uh, Cor. En Cor heette Cor van Hel. Ja. En die kocht ik met mijn, uh, met mijn uh, eerstverdiende centen... Uh, bij de politie gewoon uit de cel. Als hij weer was opge opgepikt en zo. Dat was iemand die heel erg de weg is kwijtgeraakt. En uh, waar ik ongelooflijk verliefd op werd. En die ik ging redden. Kijk, en dat stapte mijn vader bijvoorbeeld wel weer. Ook al waren ze het er natuurlijk niet mee eens... Hij snapte dat wel. Dat, dat vind hij, ik wel mooi van hem. Ja, maar dat is ook mooi aan mijn vader. Want dan, dan is in, nou, hij in dat dat de dat die jongen het niet zo heel genuanceerd Ja, ja zeker. Zeker. Ja. Nou, zelfs zo genuanceerd dat hij helemaal. Uh, mijn vader heeft helemaal geen geduld om met mensen te praten die niet interessant genoeg zijn. Dan verveelt hij zich. Dus hij heeft zich. Uh, en Cor was interessant. <laughs> nou, nee. Nou, niet in die zin. Dat, maar wel in de zin dat die jongen het niet kon helpen. Ja. Dat heb ik wel heel erg van, mijn, van huis uit meegekregen. Dat je het niet kan helpen. Dat je dus. Dat het komt doordat je. Um, Mensen ontmoeten in je leven op bepaalde plekken en op bepaalde tijd, en dat, dat je daardoor uh, ja, gevormd wordt. Wat is er van Koor geworden? Koor is uh, opgehangen. Ik weet niet of, hij, uh, of het Curaçao is of uh, Aruba, een van de eilanden, en afgerekend in een, uh, een drugsdrama. Uh, Tja, heftig hè? Ja. Ver, nou, ik ben nog wel naar, de, naar zijn crematie geweest. Dat is iemand waar ik, dat is mijn eerste vriendje, ben ik tot mijn zeventiende of zo mee geweest, dus vier jaar lang. En uh, ik was, uh, Dat was een hele intelligente jongen, die gewoon niet zijn, die, doordat hij is. Uh, jeetje, dat we nou een koor gaan praten. Dat, uh, iemand die gewoon het niet heeft kunnen vinden. Die is in, in, een, in een half gezin geboren en daarna in allemaal te huizen terechtgekomen, in een pleeggezinnen. Maar eigenlijk van binnen een heel mooi iemand. En ook een hele slimme jongen, kon heel goed schaken. Volgens mij geldt het ook voor jou dat het mogelijk was geweest... dat jij het niet had kunnen vinden. Want jij bent tot aan de randjes gegaan met, met bulimia en anorexia. Nee, ik wist altijd of... dat ik nooit over dat randje zou... tot één keer, die keer heb ik ook beschreven in dat ja, boek. Ja, exact. Nee, omdat ik eigenlijk ook heel veel controledrang heb. En, en eigenlijk wel, ik heb natuurlijk wel een goed nest toch achter me. Ik wist heel goed wat goed en niet goed was. Dus ik kon uiteindelijk ook heel goed op mijn pas. En dat is ook wederom mijn vader, die ook altijd zei... Um, ik weet dat ze niet in zeven sloten tegelijk loopt. En dat is ook zo. Dus ik denk dat het uiteindelijk meer een. dat op randjes lopen. meer een interesse is geweest om te weten wat er aan randjes zijn. en wat daar allemaal leeft. Omdat ik het middenstuk, het grijze. niet interessant vond. Dat kon maar niet boeien. Daar, dat, daar verveelde ik me. Uh, dan dat ik uh, mezelf van kant wilde maken of zo. Net als. Racen, wat ik natuurlijk ook 17 jaar heb gedaan, is hetzelfde. Dat is niet de adrenaline en de kick van alleen maar dat harde. Nee, dat is ook wederom weer dat uiterste zoeken in die grenzen. En dat had, heb ik heel erg nodig gehad om heel ontzettend in het midden uit te komen. eigenlijk. Vind je nu dat je in het midden bent uitgekomen? Nou, Echt? Ja, nou met, ja, absoluut. Het is niet meer die uiterste... Um, en wat ik natuurlijk heel veel heb meegemaakt in mijn leven. Nee, het is dat, ik dacht, in, toen ik in Amerika woonde, mediocrity, dat vond ik altijd zo'n mooi woord. Ik dacht dat nooit. Weet je, die in, een, in een rijtjeshuis, en dat niet, echt never. Ik wilde niet, dat, dat, dat, dat vond ik niet boeiend. Daar was, dat was niet waar ik iets kon zoeken. En um, uiteindelijk kom je in het midden uit. Omdat het eigenlijk heel waardevol is waar we in het begin van het gesprek eigenlijk... Uh, al opkwamen. Het, is niet, het zit niet in die uiterste. Want daar, dat is maar even, en dat schrijf ik ook in het boek: het is, het, het is niet het winnen, of het hebben of het, um, het, het fantastische bereiken. Tijdens mijn dan ga ik van de hak op dak misschien, maar tijdens mijn scheiding, vijf jaar geleden, woog ik 58 kilo per ongeluk. Dus voor het eerst van mijn leven spontaan op een, uh, het gewicht wat ik vroeger altijd wilde zijn. Dat is voor jouw lengte wel heel weinig. als ik Natuurlijk, ja, maar ja. dat, dat, dat leek mij dan fantastisch. Hè? Dat ja. was ik dus spontaan. En het interessante de Scheiding was dat, van Dick, de Dick vader van, de van je kinderen. De vader van mijn kinderen, ja. ja. Even voor de duidelijkheid. Ja, daar ben ik weer 17 jaar mee geweest. Dus, um, um, Zo'n gewicht geeft je geen enkele zekerheid. En, en dat was wel heel fascinerend om weer mee te maken. Ik ben, het was de meest onzekere periode in mijn leven ongeveer. En ik kon er helemaal niets uithalen. En het gaf zo'n mooi weer dat het, dat, het, dat het een idee fix is... Dat, dat als je dat maar zou zijn, dat je dan dus gelukkig bent... of dat je dan in je kracht staat, of dat je dan succes hebt... of uh, anders gezien wordt door mensen. Dat is dus ook echt niet zo. En dat vond ik wel fascinerend om um, um, nou ja, zo mee te maken zonder enige sturing... Want vroeger stuurde ik dat gewicht natuurlijk. En dan dacht ik dat ik, hè, dat ik er iets uit kon halen. Maar nu doe ik dat Nu niet. was je doodongelukkig, viel automatisch Ja, ik af. was gewoon in scheidingen. was gewoon, een, uh, weet ik veel, 11 uh, ja. kilo afgevallen. Ja, dan word je een, een, een gratenpakhuis ja. van, van scheidingen. Ja, dan word je ja. ook heel gelukkig van, van scheidingen. Maar ook daar, uiteindelijk is dat ook weer... Het, is het, het zijn de ergste dingen die je meemaakt. Maar tegelijkertijd um, brengt je dat ook weer iets in, in, in schoonheid. Het kan niet anders. Ik ben veel meer gaan beseffen dat dat evenwicht, of je het nou Yin-Yang noemt... wat ze natuurlijk ook al duizenden jaren weten... dat dat evenwicht uh, in, veel interessanter is dan die uiterste. Maar waarschijnlijk is het wel zo dat je die uiterste... inderdaad in bepaalde fasen van je leven nodig hebt gehad... om richting dat Yin-Yang-gevoel te kunnen komen. Yin-Yang, ja? ja. Ja, ik denk het wel. In, zo heb ik het wel beleefd. Niet zozeer van, ik ga nog een, leuke, een, een leuk randje... Vind ik ook wel grappig, want ook dat is nu in deze maatschappij zo. Hé, je, al die uh, van, nou, bungee uh, jumping is of, uh, of, of, of heel gevaarlijk vliegen langs van die ongelooflijk veel risicovolle uitdagingen. En dat je daar, dat is ook bekend, dat is ook verslavend. Dat je dus al verder gaat in die, uh, in die kick in die kik van het uiterste voelen. Ja, Ik heb het is... idee dat dat een verslaving is aan allerlei uh, chemische uh, reacties... die dan in het lichaam plaatsvinden. En, en, en die neem je mee, die verslaving, in. is mijn gevoel, hoor. Maar dat, uh... Het is wel heel eenvoudig. Nou, en je gaat het... chocola eten, er komt serotonine vrij in de hersenen... en je voelt je net iets gelukkiger. Ja, oké, okay, maar daarmee demp je dus iets anders. Ja. Dus dat is, dat is, in, dat is interessant om te, om te zien. Maar wat je dempt, is eigenlijk veel interessanter. Dus elke keer heb je meer demping nodig voor wat je eigenlijk wil ontlopen. En, uh, uh, en dat is veel interessanter dan de kick zelf. Dus je ziet ook wel dat je op een gegeven moment aan het uiterste van, van dingen uitzoekt... dat je eigenlijk niet genoeg meer kan halen om te dempen wat je allemaal dempt. En Monique hier, wat heb jij allemaal gedempt in jouw leven om te komen waar je nu bent? Daar heb je inderdaad onder meer dus het boek Monster Mo over geschreven. Nooit meer op dieet. Um, wat is het moment geweest dat je dacht... Want je hebt acht jaar gestreden tegen die monsters in je. Zoals ja. je ze zelf noemt. Nou, één monster. Ik ben Eén mijn monster. eigen... Ja, ik ben, ja, het, ja, zelf. Ik ben het zelf. Ja. Ja. Nou, dat vind ik het nogal... Sorry, wat was je vraag? Wat was het moment dat je het gevoel ja. uh, ging krijgen... Want acht jaar vind ik een enorm lange tijd. Maar je kunt het ook kort noemen... Want sommige mensen zijn waarschijnlijk hun hele leven bezig... Ja, hoor. met een strijd te leveren. Ja. Wat was het moment dat je het gevoel had... Ik ben aan de winnende hand. En, uh, en dus nu ontstaat het idee voor het boek... Zodat ik ook anderen... Uh, kan meenemen in, in de ervaringen die ik heb opgedaan... en waarin ik ze dus kan gaan helpen. Dat zijn eigenlijk twee vragen. De winnende hand en waar ik uit mijn eetverslaving kwam... dat is dus 23 jaar geleden. Maar dat was niet winnen, dat was eigenlijk het inzicht... dat ik het niet kon winnen. Ik dacht altijd dat ik het moest overwinnen. En, dat ik, en ik schaamde me kapot voor die eetverslaving. En het is een heel destructief uh, geobsedeerd... Uh, zijn. Het is heel erg vervelend als je in zoiets zit. Het is heel verdrietig en eenzaam en afgesloten. En daarnaast probeer je maar heel hard te vechten om dat te, um, te overwinnen. Dus het inzicht dat ik het niet kon overwinnen, maar dat ik het zelf was en dat ik het helemaal niet kon sturen, dat is eigenlijk het inzicht geweest waar ik het. Uh, de, ik noem het ook liefdevol gokken, waar ik de liefdevolle gok heb genomen dat als ik het niet meer zou doen en ik zou zorg dragen voor alles wat ik daarmee had gedempt die acht jaar. Dat het wel kon. Wat ik ontdekte toen ik gewoon ging eten weer. En, en dus niet meer uh, ging overgeven, laxeren, dieeten en alles. En, en daar ben ik echt, daar is een, dat is een moment geweest door iemand die ik ontmoet heb in een zelfhulpgroep. Zelfhulp, die dat ook al twee jaar had gedaan. En ik dacht, wat zij heeft, dat wil ik ook. En als het kan, dan ga ik het doen. Ik ga het doen, ik ga het meemaken. Wat ik meemaakte was dat het veel makkelijker was dan wat ik al die jaren had gedaan. En wat ik nu met 23 jaar verder kan zien, is dat je eigenlijk terugklapt in een fysiologisch systeem, wat een natuurlijk systeem is. Dus je, uh, er is heel veel frictie in jou, dus met ik wil wel en ik wil niet. En dat gevecht, die oorlog, die stopt. En als dat stopt, is het een auto, net als je in een slip raakt, als je hem eens vrijzet door je koppeling in te drukken. En je stuurt waar je heen wil, dan kan je weer iets sturen. Dan is er überhaupt iets te sturen. Maar je Dit is moet hem... even de Ferrari-raadster. Ja, nou ja, ja, je moet hem eerst in zijn vrij kunnen zetten. Ja, niet alleen. Ik vind dat een slipcursus bij een rijbewijs zou moeten horen. Het is te gek voor woorden dat, dat, dat je dat niet kan sturen. Zeg maar. Als Electric, je in, een, in een slip. Tuurlijk, uh. ja. Maar. Um, dus als je mensen vrij kan zetten, durft te zetten, nou in de therapie haal ik iedereen daartoe over om te kijken wat er dan gebeurt, dan val je terug in een natuurlijk systeem. Wat vele malen sterker is dan wat wij proberen te, uh, uh, na, te na te doen. Zeg maar. Dus als je weer gaat. Dat nadoen moet je volgens mij even nou ja, dus, dus, dus te sturen in eten of diëten of uh, welke, welke vorm dan ook van. van Perfectionisme. Ja, we proberen het in een vorm te drukken. In ja. plaats van in zijn vrij CQ ja. loslaten. Ja, nou ja, loslaten kon ik niet. Dat kon ik allemaal niet. Ik kon niet loslaten. Ik kon niet accepteren. Ik, dat kon ik allemaal niet. Dus ik was ook zo'n mooi verhaal over je buikje. Ja. Los die buik. Los die buik. Ja, ja maar dat je dus. Ik, ik merkte dat ik dat dus niet kon. Dus ik ging al die boeken lezen, al die therapieën doen. En ik kon maar niet loslaten. Ik dacht, nou, ik ben dus nog gekker dan de anderen. Weet je, ik kan het dus echt niet. En toen ik merkte dat als je het uh, uh, uh, eigenlijk niet meer gaat sturen dus eigenlijk in die machteloosheid terechtkomt... dat er dan weer heel veel te sturen valt. Want dan komt er weer keuze vrij. En dan kan jij wel goed zorgen voor jezelf. Dus je moet twee dingen doen. Oplossen wat je dempt. En je moet tegelijkertijd weer terugkomen in een natuurlijk proces. En dat fysiologische proces is veel sterker dan wat dan ook. Jij zet ook niet je oor aan uh, elke ochtend om te luisteren. En jij telt nu ook niet je ademhalingen of je, je hartritme. Of... Dus het is een veel sterker natuurlijk proces dan wij. Uh, wij denken dat we alles... Uh, in handen moeten nemen. Dat we macht hebben over alles. En dat is ook, een, denk ik, een beetje een probleem in deze Westerse maatschappij. En dat gaat kapot. Dat sturen, we sturen het. Het raakt overstuurd. Het, raakt, het loopt ja. echt dood. En zodra overstuurd geluid uh, je oren binnenkomt... dan wil je ook in één krimpen. Precies. Dus zodra je je leven wenst te gaan oversturen... dan Maar als jij dus je jij ook tekort. Dan wil je toch gaan remmen. Terwijl je weet dat je niet het noord kanaal in moet duiken. Maar je moet dan toch niet op die rem gaan doen. Dus niet elke keer weer op dieet. Maar dus weer gaan terug in, een, in, een, in, het, in het eigenlijk hele normale uh, leven komen. Nou En als je dus normaal gaat eten en niet meer op dieet gaat... dan haal je haal je die um, verwarring eigenlijk eruit. En als die verwarring ophoudt... dan klop je terug in een normaal, natuurlijk proces. En dat is vele malen sterker dan wat dan ook. Jij vroeg mij een lijstje te maken over um, wat zijn de belangrijke. Uh, memorabele momenten. memorabele momenten in je ja. leven. Nou, ik was meteen een uur de weg kwijt. Ben je want, dan echt een uur de weg kwijt? Ja, dan ga ik over alles nadenken. Wat is nou echt memorabel? En dan, nou ja, dan kom je al in, vlug in een lijstje als uh, scheiding, kinderen krijgen. Hernia uh, op mijn 17 Hernia op mijn 17 En daar brak de boel al natuurlijk. Want wat ik wilde sturen, allemaal, dat, uh, dat werd toen al gebroken in mijn systeem, zeg maar. Um, maar toen dacht ik van. Dat lijstje is niet zo interessant. Net zo goed als dat al die andere doelen of hoogtepunten of, eh, niet interessant zijn. Wat wel interessant is dat al deze memorabele momenten... dat zijn allemaal momenten geweest die niet te sturen waren. Een kind krijgen, dat krijg je. Dat is een ongelooflijk proces wat, eh, wat helemaal niet te sturen is. Dan kan je nastaan en O en A roepen. En verder kan je weinig doen. Um, een scheiding, daar heb je, kan je helemaal de blubber in vechten... maar op een gegeven moment is het wel gewoon uh, gebeurd. Dan ben je gescheiden. Je kan niet alles sturen in het leven. En hernia, ik heb het niet kunnen sturen en zelfs een carrière. Ik denk niet dat je alles kan sturen. Maar is dat dan een aha-erlevenis die je ervaart... op het moment dat men vraagt naar jouw memorabele momenten? Wacht even, het zijn alleen maar dingen die je niet kunt sturen. Nou, Het is, het is voor mij nooit interessant geweest. Als je, als je geïnterviewd wordt, moet je altijd praten... over de dingen die je hebt gedaan. Een eindeloze herhaling van welke medailles je hebt gewonnen... welke diploma's en waar je... Daar gaat het leven over voor heel veel mensen. Over wat je allemaal bereikt. Terwijl het tussenliggende is eigenlijk... Het, hè, als jij nu... Terugdenkt in je leven, waar was je heel gelukkig? Was nooit, dan kom je niet op de memorabele momenten. Dan kom je eigenlijk op uh, hele kleine dingen. En hele vertrouwde dingen. En hele fijne dingen. Ook zo'n Albert Heijn die je dan net uh, hoort. Hè, dat is ook. Die man praat eigenlijk over. het leven. Wat voor hem veel belangrijker is. dan die successen. Die successen, daar, daar word je, dat, dat maakt niet gelukkig. Dat is het niet. Even voor de luisteraars. Albert Heijn was in het voorgaande uur in een bijdrage oh, van de RVU te horen in spiegels. Nee, dat is niet, sorry, dat is alleen maar voor ja. je duidelijk. Sommige mensen hebben namelijk nu pas de radio aangezet. En afgestemd op één uh, bij Monique Rosier, Acht minuten over half zeven, inmiddels negen. Um, ja, memorabele momenten. En dat zijn dan inderdaad de dingen die je niet kunt sturen. Wat ik namelijk ook ergens over jou lees is dat je, en, en je geeft het ook zelf aan. Want elke moment um, wanneer je iets uitlegt, dan af en toe grijp je dan even naar het hoofd. Waar, waar dus dat denkproces in plaatsvindt. Het loslaten. Denken. Loslaten. Ja. Hè? Dat is volgens mij een van de dingen waar jij... Je zei het eerder in het gesprek. Het lijkt wel alsof het een achtbaansweg is. Zoveel denkmomenten vinden plaats naast elkaar. Um, hoe belangrijk is ook om te bereiken wat je nu uitlegt. Hè? Dus om, om, om over die verwarring heen te komen... en niet naar resultaten te kijken, maar naar het leven zelf. Hoe belangrijk is het dan inderdaad om dat denken los te laten? Want je hebt er een soort volgorde in. Denken, doen, voelen. Denken, voelen, doen... In, in de in de in de uh -huh. praktijk die je zelf uh -huh. hebt hoe, hoe belangrijk is dat om dat denken los te laten en hoe hoe kun je jezelf dat aanleren nou ja dat heb ik heel erg geprobeerd en dat kon ik dus helemaal niet dus ik ging uh, wereldkampioenschap uh, loslaten aan en dat ik merkte dat ik dat helemaal niet kon ik ging alleen maar nog meer vasthouden hoe meer ik iets niet mag hoe hoe, hoe tegenovergesteld uh, mijn reactie is dus uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat um, dat hoofd is heel fijn, dat is heel praktisch. Dus op een gegeven moment deed ik eigenlijk alles alleen nog maar op mijn hoofd. En als je erachter komt dat er dus nog veel meer informatie in jou zit... waar je helemaal niet meer terechtkomt. Dus bijvoorbeeld je hart, ik noem maar even wat. Of überhaupt naar beneden zakken. Wil je echt op eigen benen staan in het leven. Echt onafhankelijk, liefdevol. En daarmee je kunnen verbinden met anderen. Dan moet je dus echt staan. Dan moet je echt kunnen staan op je eigen benen. En dat kan niet als je alleen in je hoofd zit. Want dan hang je eigenlijk een soort van... Um, Tollend in het leven. Zoekend naar nog meer uh, kennis. En dat is niet het leven. Dus ik denk dat... Nou, het was wel grappig, want op die achtbaansweg... Toen zei, uh, zei mijn vriend... Ja, maar volgens mij ben ik gewoon veel dommer dan jij. Ik zit gewoon op een één heel klein weggetje of zo, weet je wel. Ik, dat is het gewoon. Verder gebeurt er hier niks nu s'nachts zo uh, nadenkend. En toen zeg ik, nou ja, ik denk dat jij veel intelligenter bent. Want is het niet fantastisch om op een heel klein weggetje te zitten? Als je elkaar wil passeren, moet je nog eens stoppen. Is er nog eens, kom je nog eens iemand tegen? Hè? Moet je, nog eens, je kan ook niet. Je moet achteruit. Je kan niet zo. Ik denk dat het allemaal veel te snel gaat of zo. Ik denk dat we elkaar niet meer tegenkomen. Ik zie ongelooflijk veel eenzaamheid. En uh, we kunnen communiceren, hè, heel veel hoofd is dat, als never ervoor. Ik geloof dat Anthony Kameling, uh, uh, las ik ergens 22 uur, had getwitterd. Nog de dag voordat hij uh, uh, een eind aan zijn leven maakte. Toen dacht ik, dat is een eindeloze stroom aan eigenlijk een soort van eenzijdige communicatie. Want je kan een druk op de knop doen en uh, je, je partner is nergens. Of het is een, een eenzijdige communicatie. Ik vind die vormen van communicatie overigens, maar vaak zegt dan mijn collega Barbara Elbert... daar heb je de oude tante weer uit de doos. Ik vind die vormen van communicatie ook leiden tot een absolute verschaling van alles. Wat er in echt communiceren en voelen en beleven en delen te halen valt in deze wereld. Je hoeft je kamer niet uit, je hoeft, je hoeft nergens meer heen. Je hoeft, je, je hoeft nooit echt te laten zien, maar ook hoe je eruit ziet. Snap je, je kan gewoon een, een, een fictief iemand aanmaken eigenlijk. En dat is natuurlijk heel, heel onwezenlijk. Ik vind namelijk ook... Um, ik heb bij mij de gast altijd aan die kant zitten. En ik zit nu een beetje naar je toe gedraaid. Maar stel dat ik hier nog op uh, schermen kijk... en ik draai me iets van jou af... dan moet mijn hart moet aan jouw kant zitten. En ja. als je aan de andere kant zit... dan voelt dat voor mij mooi. heel raar. Dat is mooi. Ja, dat is, en dat, dat is ingebakken. Ja. En dat wist ik nou al toen ik heel klein was. Dat dat hart heel belangrijk was. Dus die liefde, dat, dat voelde ik gewoon. Dat ik, ik was ook te lief. Iedereen vond mij een zacht ei. Dan gaat mijn zoon lachen. <lacht> ah, wel, je bent ook gewoon een zacht ei, mama. Roept hij ook al dan nog. En, uh, en een bepaalde maar eerlijk... alleen spreekt hij met dat accent dan. En nou, hij kan heel goed. Hij kan zo met jullie daar in al die hoorspelen <lacht> meedoen. Ja, klein acteur in de dop. Hè? Maar, hij, um, maar dat zacht ei, dat is waar. Ik ben ook, Alleen ik ben nu ook een zacht ei. En ik weet ook waar mijn begrenzing aan die andere kant zit. Dus het is, snap je, veel vaardiger geworden in het omgaan met mijn gevoeligheid. En, um, ja, en daar ben ik blij om. Dat ik niet verhard ben, maar dat ik ook nog heel zacht kan zijn. En het is ook een mooi zacht ei wat, wat niet zomaar kapot te prikken is. Dat was misschien dertig jaar geleden makkelijk kapot te prikken. Ja, maar ik denk dat zachte eieren nog steeds in de maatschappij... Uh, uh, je moet hard worden, toch? Dat is. Je moet, je, uh, je moet overwinnen en overleven in deze snelle wereld. Dus uh, ik denk niet dat wij uh, nog leren zacht te zijn... of goed te verbinden met elkaar. Maar laten we het eens dus even loskoppelen van de zachtheid. Jij moet toch als zelfstandig ondernemer ook af en toe zakelijk zijn? Moet je daarin dan hardheid opzien te diepen die je eigenlijk niet in huis hebt? Uh, ja, daar moet ik over nadenken. <laughs> ik zal nooit een echte zakelijke vrouw worden. Dat is, uh... Maar op een bepaalde manier ben ik uh, misschien wel zakelijk... Uh, omdat ik wel verantwoording neem voor wat ik wil doen. Dus ik, ik zoek wel uit. Ik, ben, ik, he, ik heb gereisd, ik heb gewerkt, dus ik heb van alles meegemaakt. Ik weet wel hoe je kunt communiceren... en hoe je dingen uh, kunt uh, opzetten, ontwikkelen en ondernemen. Dus ik ben wel een ondernemend iemand... En ik weet niet of zakelijk alleen maar een soort van slim is met cijfers, wat ik dus niet ben. Ik kan, kan niet goed uh, rekenen. Maar ik, ik denk dat zakelijk zijn eigenlijk heel, ook iets heel anders is. Dat je eigenlijk heel goed moet luisteren en communiceren en ontwikkelen. En je kunt ook zakelijk zijn met je hart. Toch? Nou, dat, ik denk dat, het, dat, dat dat een interessantere zakelijk zijn is dan alleen maar met je hoofd. Maar goed, ik weet het niet. Het is, vind ik, een moeilijke vraag ook. Je bent in ieder geval ook heel kunstzinnig en creatief met woorden. Want ik heb uh, natuurlijk wel in uh, Monster en Mo gelezen. En ja, vind jij het goed als we één klein stukje voorlezen? Ja, zeker. is ja? goed. Is want, jij het dan voor? Leuk. Ja, dat is goed. Ik heb, ik heb een stukje... Het is even kort hoor, maar ik ben ja, wat... zo ontzettend lachen. <laughs> Je bent onderweg in, uh, in zo'n grijze, zilverachtige trein in de Verenigde Staten. Ja, die Amtrak. Ja. Die Amtrak inderdaad. En uh, die, die schudt nogal heen en weer... waardoor je oh, ja. omzichtig door het gangpad moet... om niet op Andermans schoot te landen. Maar dat zou niet erg zijn wanneer je op Andermans schoot zou landen. Want het zou een zachte landing worden in al het vlees... en het vet wat je daar tegenkwam. Mm -hmm. <laughs> en ik vind het toch wel even leuk om daar een heel klein stukje uh, over voor te lezen... Even kijken, but, uh, yeah. want je verbaast je dus over hoe uh, intens uh, dik mijn ja, daar is. is. Dat is wat ik zag. Maar hoe komen ze zo big? En vooral, hoe voelen ze zich? Mijn midlife buikje propt zich koppig boven de knoop... van mijn moderne lage spijkerbroek uit. Met een geëmancipeerde kracht van... Hallo, ik mag er ook heus wel zijn hoor. Heel jammer, maar het is niet anders. Maar hoe communiceert je lijf als het als een gedrogeerde zeekoe met sandalen... geheel over het blauwe zittingje van de M-Track-trein heen druipt. Dat communiceert dus niet. Het rond en schudt wat mee en hoopt dat de pijn van het leven overgaat. Maar in die lijven zitten ook wel allemaal mensen verscholen. Met ieder een eigen pakketje hoop, geloof en liefde. Ja, ja dat is prachtig. Dat is, dat is eigenlijk... Aan de ene kant het hele leven zelf in een nooddop. En aan de andere kant de onmacht die mensen wellicht ervaren. Door geen grip op hun eigen leven te hebben ja, Of krijgen. onderdrukte macht, zo kan je het ook zeggen. Snap je? Want onmacht hoort natuurlijk weer bij macht. Het is nooit alleen maar onmacht. En als je die trein, nou, het was sowieso een mooi proces om zo'n boek te schrijven. Ik wist helemaal niet of ik kon schrijven, had ik ook nog nooit uh, gedaan. En ik heb er een jaar over gedaan om een boek te schrijven met uh, uh, geheel op eigen wijze. Dus nooit zoals een echte schrijver, dacht ik, om negen uur zitten en alles uh, heel gestructureerd en gedisciplineerd. Dat kon ik dus niet. Dus ik moet het weer op mijn eigen manier doen. Maar wat fascinerend is, is dat je eigenlijk een toegang krijgt. Die ik nu, nu moeilijk vind in zo'n gesprek. Nu denk ik uh, vind ik wel de goede woorden, de goede zinnen. En. Uh, en als je gaat schrijven, krijg je ineens heel veel ruimte... om dat allemaal wel te zoeken. Dus de juiste woorden en de juiste, de juiste uh, uh, weergave van... wat je allemaal gezien of ervaren hebt. En die trein, dat was, daar had ik ook heel veel tijd op dezelfde manier. We hebben urenlang zo door, uh, uh, door Amerika ge, geschommeld. En dan heb je ook heel veel tijd om te observeren... en om te kijken en, en te ervaren... Uh, wat jij daarvan vindt. En je mond open te laten vallen. Ja, maar echt, echt met open mond dat je denkt... man, hoe kan het? Want hoe kan het dat mensen nu zo ongelooflijk veel dikker worden... terwijl we dus beter voor onszelf kunnen zorgen dan ooit? Er is alles. We kunnen alles kopen, eten, kiezen. En, en in die tijd wordt het, wordt het juist een groot probleem. Dus dat is een, een contradictie die je moet onderzoeken natuurlijk. Want dat is niet alleen maar fout of niet gedisciplineerd of dom. Dat kan niet. Dat is iets anders. Dus dat moet met verwarring te maken hebben. En iets wat heel ingewikkeld wordt... dan word ik geprikkeld en dan wil ik weten... hoe je dat weer kan ontwikkelen. Hoe dat, hoe dat, want ik denk dat uh, alles, alles al erin zit. Dus dat je helemaal niet iets eruit hoeft te halen. Dus als je dus, wat, nu, wat ik ook een probleem vind... is dat een eetverslaving gezien wordt als iets wat, waar je van af moet. Maar als je daarvan af moet, krijg je heel veel weerstand. Want dat betekent dat je jezelf zou moeten amputeren... van iets wat jij bent dat betekent dat je voor de helft over zou blijven. En dat wil je natuurlijk niet in je systeem. Dus je gaat ongelooflijk knokken om, om die helft te behouden. En als je het kan omarmen, dus als je dat gedeelte in jezelf kan omarmen... en kan snappen wat je nodig hebt, waar jij zo ongelooflijk naar hongert... als je dat kan snappen, wezenlijk, dan heb je die honger dus niet meer nodig. En dan hoef je dus niet van je monster af. Dan begrijp je dat, die, dat monster gewoon ook een hele... Um, sterke kracht in jou is die je, die je voor iets goeds kan inzetten. Hij is een beetje lineair, hij kan gas geven en remmen... dus het is niet een heel intelligente uh, krachtmonster. Maar je moet niet van dat monster af, die heb je ook nodig. Je moet er alleen voor zorgen dat hij niet te vaak het van jou overneemt. Is dat ja, wat je zegt? Als het, want stel dat iemand die verwarring nu op dit moment zelf herkent... Ja wat zou dan een handvat kunnen zijn voor die persoon? Om te zeggen, daar kun je beginnen. Want ik vind dit uh, een, een, een hele, heel mooi mechanisme... om met jezelf aan de slag te gaan. Hè. Je omarmt aan de ene kant uh, een kracht of een zwakte... en je maakt hem je eigen. Je kent en herkent jezelf en dan kun je ermee aan de slag. Ja. Maar waar maar... moet iemand beginnen? Nou, ik denk aan twee kanten tegelijk. Dus eerst er niet van af te willen. Dus niet nog een keer op dieet, wat hebben we al 30.000 keer gedaan. Of, maar gewoon um, uh, weer uh, te gaan eten wat je wel lekker vindt. Als jij eet wat jij wel lekker vindt. Snap je, dan komt er ook in jouw systeem, in jouw hersens... komt er dus weer ook een stof vrij, om maar even ge Geen stressstof, van o oh jee, en nu moet ik het volhouden... tot het, mijn volgende liga die ik om 11 uur mag. Maar nee, er komt iets vrij van... Uh, ik heb heerlijk gegeten, ik word heel tevreden. En je kan je aandacht weer richten op de dingen... die interessanter zijn in het leven om voor te leven. Dus ik zou eerst beginnen met gewoon eten. Maar dat eten uh, gaat gelijk op. met, hè, Want daar kom je dan natuurlijk meteen achter. Als je dat niet dempt. Door altijd maar geobsedeerd te zijn met wel of niet eten. Of dun zijn of iets anders wat je, wat, je, wat je beoogt. Dan komt de rest natuurlijk ook boven. En als je dat tegelijkertijd kan aanpakken. Dus waar jij werkelijk bang voor bent. Dus als je daar moediger in kan worden. En dingen in kan proberen. Ik heb een soort van rijtje. Wat, wat, wat, er is een soort van rijtje geworden wat je nodig hebt. Je moet liefdevol gokken. Uh, liefdevol gokken. Ja, je hoeft het niet te weten, je hoeft het niet te kunnen, maar je zal liefdevol moeten gokken ergens. En dat betekent met respect, respect voor anderen, voor jezelf. Dus niet een soort van roekeloos, uh, ja, was het ja. Ook je zeggen. maar gewoon met liefde, met respect iets gokken wat je normaal eng vindt. Dus bijvoorbeeld eerlijk communiceren of iets voelen wat je normaal uh, wegdouwt. Uh, betekent gokken ook risico's nemen dan? Nou ja, dat is natuurlijk risico's. Ik, voor mij hier zitten is ook een risico. Denk je dat ik me echt mijn gemak voel om een uur lang live in een programma? Daar moet ik maar niet te veel aan denken. Zo komt Snap het je? wel over, Monique hier. Ja, maar dat is voor mij een liefdevolle gok. Dan ja. denk ik ook, jongens, ik vind dat best uh, spannend. Ik moet daar niet te veel over nadenken. Ik ga maar gewoon zitten. Ik, en, ik weet dat ik iets uh, liefdevols wil doorgeven. En daar ben ik dan maar moedig genoeg voor om er te gaan zitten. En dan zie ik het wel. Oké, okay, dat was gokken. Liefdevol, Liefdevol gokken. Volgokken. Mogen falen, meteen erachteraan. Ja. Want dat mogen we natuurlijk allemaal niet. Dus ik moet ook heel veel verschillende dingen verkeerd mogen doen nu bij jou. Foute woorden door elkaar heen, nou, ik noem maar wat. Mogen falen, um, voelen. Uh, op eigen benen staan. Dat kan dan ook, want dan kom je al meer in je lijf. En niet alleen maar in die, in die kop. Um, even kijken. Verbinding maken. Dus ik probeer ook echt met jou te verbinden. Niet alleen maar in mijn hoofd na te denken wat ik wil zeggen. Maar ook elke keer weer naar jou te luisteren en jouw hart te voelen. Verbinden zelfzorg dat je dus ook gewoon goed voor jezelf zorgt, dus dat je niet alleen maar zorgt dat het een ander naar de zin heeft, maar jij bijvoorbeeld ook zelf, maar ook dat je niet alles aan elkaar vastregelt, maar ook het voor jezelf goed regelt. Dus ook echt goed voor jezelf zorgen. Um, is dat mijn rijtje ongeveer wel? Ja, volgens mij is dat het wel. Ik vind het wel een heel goed rijtje. Ja, is een heel goed rijtje. Ik maar. denk dat mensen dat uh, wellicht in de toekomst nog even willen naluisteren. Dat kan op nachtvluchten.fm, want daar zijn onze uitzendingen opnieuw te beluisteren. <lacht> nee, het is een goed rijtje. Ja, ja. En misschien dat je niet meteen alles uh, in één keer kan bijhouden. Um, zeven minuten voor zeven, Wat gaat de tijd weer snel. Ja. Uh, we krijgen een mailtje binnen van Lodewijk J. Klaassen. Goedenavond, beiden. Alhoewel ik standaard niet zoveel op heb met het alternatieve gebeuren. moet ik zeggen dat Mo de eerste mens is. die zinnig. Oh. en voor mij zeer herkenbaar over het leven spreekt. slash oh. denkt. Geweldige vrouw, uitroepteken. Goed, Lodewijk. Nou, dankjewel, Lodewijk. Dat is een mooi compliment. Heb hè? ik me niet voor niks ge liefdevol gegokt vandaag? Ja, <laughs> Want ik... ik denk, nu heb ik nou wel iets zinnigs gezegd. Heb ik nou wel. De kern vertelt. Is Heb dit ik... de faalangst die dan. Nee, die dit is. De... Nee, dit want, is het... want je mag falen, dat hadden we al besloten. Nee, dit is de perfectioniste natuurlijk. Dat ik, dat het, um, dat ik het zo goed mogelijk wil doen. En, en. Is het niet zo dat wanneer je met liefde iets doet. Ja. dat het altijd goed is? En of dat nou inhoudelijk. Dat helemaal is. is wat een ander daarvan verwacht of wat je daar zelf van verwacht had. Dat maakt dan toch eigenlijk ook helemaal geen klap meer uit? Of zie ik dat verkeerd? Nee, ik denk dat je dat heel goed voelt. <laughs> ja, dat is, dat is voelen ja. versus of naastdenken. Nou ja. ja, daarom is het ook het hele alternatieve... Dat, is ook, dat vind ik ook wel interessant. Oh, jij ja, moet natuurlijk bijna opschieten. Um, dat is natuurlijk ook een wereld op zich geworden. Toen ik begon was ik een soort van... Uh, nou, dat schrijf, dat schrijf ik ook in het boek. Een soort van bar Barbie met uh, geiten, uh, geiten sokken, zeg maar. Dat was toen uh, op wanneer naar de reformwinkel en... Uh, um, maar nu is het natuurlijk hè, met de happiness als blad. En, en er is natuurlijk een scala aan. Maar ook daar een ongelofelijke markt aan uh, alternatieve wijzen. En ook dat zal weer, snap je? Weer moeten distilleren tot iets. Nou ja, ergens in dat middengebied. Dus we, we hebben nogal wat uit om uit te kiezen. En dat is best ingewikkeld, denk ik. Dus als je bij je hart bent, dan zit je ongeveer in het midden. En dan zit je wel goed, volgens mij. Hoe lang gaat jouw hart nog kloppen? Ofwel. Hoe oud word je en wat staat er op je grafsteen? Of wat wil je daarop hebben staan? Jeetje. Nou, ik was van plan om wel 95 te worden. Dat Heerlijk. Was... Nou ja, die oma. Ik, het erg is dat ik niet eens... Ik heb niet zoveel met cijfers, dat hoor, dat hoor je al. Ik, uh, ik weet niet eens precies, maar zij is ook wel heel oud geworden. Ondanks dat zij uh, heel, heel dik was. Dat vind ik ook wel weer fascinerend. Dat we ook altijd maar denken dat dat... Het... Maar goed, dat we er allemaal oordelen over hebben. Op mijn grafsteen. Nou, mag het gewoon één woord zijn? Gewoon liefde. Ja, dat vind ik een hele goeie. Ja, en misschien een beetje geluk, want ik heb hier een doosje oh. vol geluk. Dat is een, <laughs> een doosje uit handgeschept papier Mooi. met uh, kleine bloemblaadjes erin. Ja, lief, hè? Het is leuk, want ik heb hem in mijn praktijk ook. Echt waar? Maar ik vergeet het altijd. Maar oh, ik heb er een... niet, hoor. Bij ik, ik krijg er Thijs thuis nooit eentje aangeboden uit mijn eigen doosje, dus ik vind het wel leuk. Ja, hier komt erin. Dus ik hoef <laughs> het verhaal eigenlijk helemaal niet meer uit te leggen. Nou, aan de laatste in. En met dat pincet inderdaad ga je op goed geluk één rolletje uitkiezen. Op elke rolletje staat een spreuk. Je ziet dat er al heel veel nou, gasten geweest zijn. Dat is leuk. Maar wat zij gepakt hebben in voorgaande uitzendingen... dat bepaalt ook een beetje jouw lot. En dan ga ik even in de tussentijd afkondigen. Hier is het pincet. Wat zo mooi is, jij pakt het allemaal met aandacht. En dat was nog het laatste woord dat ik vergat in het rijtje. Oh. Aandacht, de dingen met aandacht doen. Ja, dat is heel dat belangrijk, is belangrijk. Want dan kom je bij dat hart. Ah. En uh, nu heb ik inmiddels wel ergens een... Uh... Ja, een afkondiging liggen. Oh, hier. Want we zijn namelijk geland in de vroege zaterdagochtend van 22 januari. En ik was in dit laatste uur in gesprek met de healingtherapeut... coach, actrice en schrijfster Monique Rozier. Zij schreef Monster MO nooit meer op dieet... en dat is verschenen bij uitgeverij Christopher. Voor alle informatie over onze uitzendingen... kunt u kijken op www.nachtvluchten.fm. U vindt daar ook alle links van onze gasten en dus ook van Monique Rozier. De techniek hier was in handen van René Visser, redactie en de regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks kunt u gaan luisteren naar het uh, NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het Ween, laatste uh... woord is aan Monique. En ik zag jou dat, uh, dat rolletje gepakt hebbende vervolgens uh, openmaken... en een beetje ver bij je vandaan houden. Je wordt 23 maart, 48, mooie leeftijd, de kop is eraf. Maar wat staat er op jouw st uh, strookje? Nou, dat is wel mooi, dat zit iets, iets tussen je, je hart en je hoofd in. Prikkel je geest om je geluk te vinden. We kunnen niet mooier het weekend in. Ja, toch? Monique, dank je wel. Ja, jij ook. Dank je wel, schat. De volgende boodschap is bedoeld voor uw toekomstige geliefde. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? U zoekt een bank met de beste rente die verantwoord met uw spaargeld omgaat.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 Kijk op tuinvogeltelling.nl Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl Dit is Radio 1.